Gert Kluk met het NOS -journaal. De Duitse regering is bang dat het aantal besmettingen met de EHEC-bacterie nog verder oploopt. In Duitsland zijn veertien mensen overleden na het eten van rauwe groenten. Zeker 300 mensen zijn ziek geworden. Minister Baar van Volksgezondheid zei dat er spijtig genoeg rekening moet worden gehouden met een stijgend aantal ziektegevallen. Een tweede onderzoek bevestigt dat de consumptie van rauwe groenten risico's met zich meebrengt. De infectiebron is nog steeds actief, zei Baar. Rusland heeft vanwege de bacterie de import van groenten uit Spanje en Duitsland verboden. De bacterie is vermoedelijk verspreid via Spaanse komkommers. Als zaken niet snel veranderen, wordt het importverbod uitgebreid, waarschuwt Moskou. Dan wordt er uit de hele EU geen groente meer geïmporteerd. In Italië heeft de partij van premier Berlusconi een gevoelig verlies geleden bij de lokale verkiezingen. In Milaan en Napels wordt de rechtse burgemeester afgelost door een kandidaat van de centrum-linkse oppositie.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 Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A27, Utrecht richting Breda... tussen Noordloos en de afwind 5 kilometer. De A35, enschede Zwolle is in beide richtingen nog dicht... tussen Wierde en Nijverdal na een ernstige aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg tot 9 uur vanavond dicht. Cursus Frans. Pech onderweg. Hoe zeg je...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 Dit is Radio 1, de NTR. En yes, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten was een van de medeoprichters van het architectenbureau Meccano... en bleef als enige directeur over waarna, toeval of niet... het Bureau Internationaal Echt. Doorbrak Want onlangs werd zij uitverkoren om een nieuw cultureel centrum van ruim 80.000 vierkante meter in China te bouwen. En dan is het maar een kleine stap naar het romantische, want geheel vernieuwde Park. Hier is bouwvrouw Francine Hoebe. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, bouwvrouw Francine Hoeven. Ja. 80.000 vierkante meter. Het is zelfs nog iets meer, hè. 83.000 vierkante meter. Ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Maar dat is toch 20 bij 40 kilometer? Nee, nee, hoor. Het is, uh, dit is een gebouw van. Het is eigenlijk een heel langgerekt gebouw. Uh, op, een, op een locatie in een park in Shenzhen. Dat ligt vlakbij Hongkong, net aan de Chinese kant. Mainland China. En dit gebouw is wel heel specifiek. Het is 360 meter lang. Het is 40 meter breed. Het is zo'n 25 meter hoog. Dus niet hoog. En eigenlijk zijn het uh, drie musea en een, een, een gigantische uh, boekwinkel. 360 meter lang. Je hebt een maquette ja. meegenomen. Uh, nadat nou wij dat hadden gevraagd. Ja. En Het zijn dus vier gebouwen aan elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden, maar alleen aan de top zijn ze met elkaar ja. verbonden. En je moet je voorstellen dat het eigenlijk als een soort grote bogen van 25 meter hoog uh, zijn gevormd. Omdat zeg maar, aan de ene kant van het gebouwencomplex... ligt eigenlijk een, een deels nieuwe, deels oude wijk. Uh, woonwijk of zakenwijk. Dus we wonen en commercieel. En aan de andere kant ligt een heel groot park. Mm het -hmm. park van de draak heet het. En we hebben eigenlijk dat gebouw uh, willen maken... als een soort uh, grote bogen... die het, de entree markeren naar het park toe. Maar ook naar de wijk toe. Dus naar beide kanten toe. En ik vergelijk het zelf wel. Ik ben als kind wel geweest in de uh, National Park The Arches. In, in, in, uh, in de Amerika. En dat is heel mooi. Dan heb je die stenen die elkaar net niet of net wel ja. raken. En die grote... Arches. Ik weet eigenlijk niet de mooi woord ervoor in het Nederlands. Bo bogen. bogen. Ja, ja maar vind je niet zo mooi klinken. Um, uh, die vormen, die bogen waar je onderdoor loopt. En wat ik zelf het hele mooie vind is dat um, ja, als je dit soort landen bent... Uh, en ook in Shenzhen, dit is subtropisch. En dan zijn de mensen nou, veel buiten. Uh, maar je moet je eigenlijk altijd beschutting hebben voor de regen en de zon. En eigenlijk hebben we de, die beschutten tussen de regen en de zon hebben gemaakt... zeg maar onder die arches. Wat dan ook leuk is voor de mensen zowel uit die wijk daarnaast, als de mensen uit het park. Ja, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik denk, terwijl ik hier naar kijk, van... oh, wat zal het koud zijn daaronder, maar daar... Nee, nee, nee, nee. Dus, ja, zo'n gebouw moet je niet in Nederland maken. Dat zou, uh, nou, tochtig, winderig uh, enzovoort ja. zijn. Maar daar heb je dat juist nodig. Uh, is het alleen maar prettig? Ja, je moet altijd met de wind uh, voor de verkoeling rekening houden. En dan bestaat de uh, maquette uit drie kleuren. Uh, grijs, rood en wit. Felrood... Uh, grote oppervlaktes zijn felrood. En je zei ja, dat is ongeveer de kleur van mijn ketting die ik nu ook om heb. Ja, wat, wat, wat... was die ketting de eerste? Ja, ja, die was de eerste. Dus ik nu de medewerkers en bureaus in, ja, ik wil het zo rood hebben als deze ketting. Maar dat komt ook omdat, uh, nogmaals, het ligt hier aan, aan een park. Uh, en in die tropen uh, is, is dat heel groen. Uh, uh -huh. Heel, heel uh, subtropische bomen zijn ook heel expressief, heel groen. En dan vond ik het heel mooi om daar een rood gebouw uh, tussen te zetten wat echt zo contrasteert. Dat heb je eigenlijk ook bij de Chinese uh, paleizen. Die zijn ook zo, zo, zo heel uh, diep rood. En die draak spreekt natuurlijk ook tot ja, die, verbeelding. Ja, en, en die, die draak, het plein van de draak, het park van de draak wat ernaast staat. En je moet je ook voorstellen dat hiernaast ligt deels een stukje... Uh, heel oud, dus is daar 50 jaar een uh, wijk... maar deels wordt die hele wijk vernieuw, vernieuwd. En dat is, ja, ik vind China altijd eigenlijk ook in Rusland trouwens... van die verschrikkelijke woningbouw gebouwd wordt... van die torens die maar uit de grond gestampt worden. En die vind ik toch altijd wat bloedeloos. Dus ik wilde eigenlijk iets maken wat heel intensief uh, van kleur ook is... En geef je daarmee dan eigenlijk ook antwoord waarom ze voor jou hebben gekozen... en niet voor een fijne Chinese architect? Uh, dat weet ik niet precies, want het was een internationale competitie... met uh, ik dacht, drie Chinese architecten en drie internationale uh, architecten... waarvan wij er dan één waren. Uh, ik denk dat het... Uh, uh, het was trouwens anoniem. Je mocht oh ja. niet vertellen wie je was. En, uh, is dat, dat is niet gebruikelijk, toch? Uh, dit zijn publieke projecten, hè. dus dit is publiek geld, dit is uh, nou ja, overheidsgeld. En ja. daar is men altijd heel alert erop dat er geen schijn mag zijn van uh, belangenverstrengeling of corruptie. Dus het moet altijd een heel uh, transparant uh, proces zijn. Dus de jury wist echt niet dat ze voor een Nederlands architectenbureau kozen? Uh, ja, nee, dat wist nee niet echt. Ik begin. heb het ook niet zelf gepresenteerd. Ja. Uh, medewerkers hebben het gepresenteerd. Een Chinese medewerker van Meccano? Uh, ja, hebben we ook inderdaad. Omdat ook die neutraal. Uh, kijk, want als ik daar ga staan, dan ben ik dan toch bekend. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar leg dat eens uit, want hoe werkt dat dan? Nou, dan, dan ben, ik ben natuurlijk toch ja, bekend. Ja, van, oh, dat is Francine, hoe ben ik ja, dus dan? Ja, dan weten ze dat meteen. Terwijl als je daar een uh, Chinese medewerker van Mecano ja. neerzet... dan kan en het iedereen zijn. Ja, en ik neem aan dat die anderen ook uh, allemaal in het Chinees gepresenteerd hebben. Ja. En uh, vorige week werd geloof ik bekend dat jullie de winnaars ja. zijn. En wat gebeurt er dan bij Mencano? Of wat gebeurt er bij Francine Hoemer op het moment dat je dat telefoontje krijgt? Nou, dan, uh, ik ben iets nuchterder onder geworden. Ik ben wel heel blij. Uh, het aardige is ook dat ik, ik in de Shenzhen, dit gebied, ben ik zeker drie, vier keer geweest. Dus ik, ja, ik ken het uh, goed. En uh, ik ben ook een beetje nuchter. Ik, ben, ik, ik weet altijd dat ik altijd ontzettend uit moet kijken. Ik zeg altijd eerst, ik krijg het winnen de warme douche... en daarna de koude douche van uh, contracten. Of gaat het wel door of niet? Dus ik ben heel blij. Maar ik, ik, ik heb ook nog zoiets van... nou, eerst kijken hoe het proces verder gaat. En ik ben eigenlijk, als ik wel heel eerlijk ben, echt blij. Net zoals gisteren bij het Belme Park, als het... Uh, Eigenlijk, weet je, Als alles gelukt is, het is af. Uh, hè, want het is, je kan wel zeggen winnen. Maar, uh, dan, maar dan? Dan, moet, begint, het eigenlijk dan pas. begint het eigenlijk pas. Uh, die hele verantwoordelijkheid om het goed voor elkaar te krijgen. Vaak zit er heel groot, hoog tempo in deze landen. Uh, je moet een hele goede relatie met je opdrachtgever opbouwen. Uh, een goede band maken, omdat je elkaar uh, moet begrijpen. En in hoe, hoe vaak uh, gaat het dan eigenlijk nog mis? Nou, eigenlijk gaat het bij ons... Uh, redelijk goed. Het, nou, het enige grappige is, is dat wij voor dit gebied... Hè, wat ik net vertelde, dat hiernaast ligt die... Uh, woningbouw? Die, ja, woningbouw. Maar er zit ook een heel commercieel centrum bij en een hotel enzovoort. Daar waren we, moet ik nadenken, drie, vier jaar geleden gevraagd... of misschien twee jaar, ik ben een beetje de jaren kwijt... Uh, om een masterplan te maken uh, voor die wijk. Uh -huh. Dat wonnen we ook... Uh, maar eigenlijk is het nooit uh, zo uitgevoerd. Of gaan ze het toch zelf doen. Of de, bijvoorbeeld er zat een hotel bij en een uh, commercieel center. Dat hebben ze vervolgens aan een, aan een, aan een uh, Amerikaanse architect gegeven. En die woningbouw die is eigenlijk veel commerciëler. Dat doen ze... Meer met hun eigen architecten. Dus, uh, dus toen wonnen we ook. Maar dat is eigenlijk nooit iets geworden. Maar het ja, leuke is wel... wel dat ze... Inderdaad zo'n muziekje. Mwah, mwah, mwah, mwah. <laughs> nou <laughs> ja, en, en, en ik vind dit eigenlijk ook leuker om te doen... Dan dat, uh, dan dat masterplan voor dat specifieke gebied. Maar het gaf mij wel dat ik inmiddels het gebied goed kende. Ja, ja, ja. Waardoor je uh, misschien ook meer kansen maakte. Nou ja, ik ben toch iemand die er gewoon letterlijk... met zijn voeten in de klei gestaan moet hebben. Dat ik de mensen snap, dat ik het licht snap, dat ik de temperatuur snap... Uh, wat er natuurlijk een gevaar in is, dit, de, hè, Ze vragen tegenwoordig heel vaak buitenlandse architecten, maar je hebt er sommigen die niet eens gaan kijken. Uh, ja, maar de tempos zijn ook zo hoog. Want je moet dan maar, je krijgt zo'n programma en dan moet je zes weken later een plan hebben bij spreken. Dus doordat ik het gebied Maar ah, jij zat kennen, de dag daarvoor al in een vliegtuig. Nou, ja, ik moest naar Taiwan. Dan ben ik ook meteen uh, meteen gaan kijken, toch weer op die plek om het te snappen. En ook uh, bijvoorbeeld, er zit een hele grote boekwinkel in, nou ja, groter dan Donner uit Rotterdam. Uh, <lacht> Maar je wilt toch snappen hoe een boekwinkel, zo'n grote boekwinkel in, um, in China werkt. Dat weet ik wel uit Taiwan. Dan heb je ook fantastische boekwinkels die heel groot zijn. Maar je wilt het snappen. Gaat het daar nog wel goed met de boekverkoop? Met de? Met de boekverkoop. Hier in Nederland gaat het heel slecht met de boekverkoop. Uh, nou je ziet eigenlijk dat in die landen eigenlijk alles wat cultuur is enorm in opkomst is. Dat is natuurlijk een enorme tegenstelling met... Uh, Europa? Uh, nou, in Europa en zeker in Nederland nu met al die bezuinigingen. Ja. Dus men realiseert zich ongelooflijk dat... ze zijn hier natuurlijk toch veel steden uit de grond aan het stampen. He, dat is nog steeds de enorme trek van het platteland naar de steden toe. Dat daar cultuur bij hoort. Dus er ligt eigenlijk een enorme opgave aan... tot en met grote boekwinkels. Ja, uh, ja de economie is dan... natuurlijk enorm booming in Azië. De, tenminste China, Taiwan... Ja, ik weet niet of, of de, ik ben geen econoom of, de, de, of het nog zo booming is, maar die steden hebben gewoon culturele gebouwen nodig. Je, een stad is niet compleet zonder parken en zonder uh, boekwinkels en boekwinkels en theaters. Ja. ja, en het gaat dus goed met de Nederlandse architecten. Al daar, uh, uh, waaronder Francine Moebe ja. in elk geval. Uh, even naar um, uh, uh, de actualiteit. Hoewel actualiteit, op momenten is het niet echt meer aan de orde. Het Nationaal Historisch Museum. Ja. Uh, jij was de winnaar en uiteindelijk toch de verliezer. Want het ging niet door. En toen waren er even plannen voor uh, Soesdijk, Paleis Soesdijk. Uh, en dat gaat nu ook niet door. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Nou ja, ik kijk het hele. Ik denk, hoeveel jaar is het nou geleden? Dat 2007, ja. denk ik. 2008, dat, die, uh, dat Arnhem de competitie won samen met het Openluchtmuseum en dan Meccano. En. Weet je, je moet een momentum pakken. Uh, als ze toen hadden doorgezet. met het Openluchtmuseum, met Jan Vaas, met ons. dan hadden het er nu al. Uh, nou hadden we het net zo was de bij, top al bereikt. Hadden we, hadden we het al bij, spreek volgende maand, kunnen openen. En nu is er. Uh, Vind ik toch door een heel onhandig proces, doordat je andere mensen de eigenaar van het plan maakt, die natuurlijk vervolgens iets anders gaan verzinnen. Uh, uh, ja, ik vind dat heel veel. Uh, nou, ik vind het een heel onzorgvuldig proces uh, uh, dat het is geweest. Zo kijk ik erna en uh, ik denk oh, wat een geldverspilling ook, denk ik trouwens over al die jaren. Nou, en uiteindelijk is er niks. Ik vind het ook heel opportunistisch komt het voor mij allemaal over dat hele proces. Um, dat het niet naar Soesdijk gaat, wat er nu in zit, dat snap ik ook. Want ja, waarom was je tegen het Openluchtmuseum... maar je gaat wel naar Soesdijk toe? Uh, dat snap ik ook niet meer. Um, en Soesdijk was... De, ik heb van alle kanten begrepen dat dat gebouw er echt niet geschikt voor is. Dus uh, het, is, het lijkt alsof de directeuren meer met zichzelf aan het redden zijn... dan dat je... Ik ben er eigenlijk heel principeel in. Een publiek gebouw is een publiek gebouw. En van publiek geld. En ja. ik vind dat je uh, permanent dat uh, het publiek wat je, waarvoor je het wil maken... want dat was toch het doel. Dat je daar uh, uh, nou, dat ja, in het oog moet houden. En ja. ik heb het idee dat dat heel erg kwijt is geraakt. Door de directeuren, door de politiek, door de Raad van Toezicht. Die met elkaar aan het stoeien zijn gegaan. En daarmee het publiek helemaal uit het oog ja. verloren. Hè? Ja, dat vind ik. Want ik vond toen, het was natuurlijk verrassend, het Openluchtmuseum... maar dat was heel letterlijk dat... je moet je voorstellen, Openluchtmuseum is natuurlijk ook echt een publieks, groot publieksmuseum. Er komen 450.000 mensen per uh, jaar, wat echt heel veel is voor zo'n museum. 450.000, ja. Dus het, de gedachte was, daar zit natuurlijk ook heel veel van de historie van Nederland al in... en door dat bij elkaar te plaatsen, maak je het ook mogelijk... om eigenlijk die, misschien die twee organisaties zelfs in elkaar te schuiven... wat ook goedkoper is... En je kan natuurlijk heel faciliterend zijn aan het publiek wat daar al komt. Dus, ja. uh... Goed, nu in elk geval vijf jaar uh, vindt het een onderkomen in de Zuiderkerk hier in Amsterdam. En uh, dan maar afwachten wat er ja. verder gaat gebeuren. Ondertussen wijs ik jou even op die tegel met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En uh, luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Ga naar onze, ga naar onze website radiokunstof.nl Francine Hoebe, voor de mensen die later zijn ingeschakeld... Uh, je richtte in 1984, na je studie bouwkunde in Delft, Meccano op. Met uh, vier andere architecten. En uh, sinds 2003 ben je als enige directeur overgebleven. En uh, het gaat beter dan ooit met het bureau, zei ja. Joost Prinsen net ook al. Um, en ook met Francine Hoebe zelf. Want uh, je werd de eerste vrouwelijke hoogleraar architectuur. En in 2008 werd je ook nog... Zakenvrouw van ja. het jaar. Wat vond je daarvan? Hoe heb je dat? Uh, nou, dat vond ik eigenlijk. Ja, moest, moest ik moest ontzettend aan wennen, want ik heb natuurlijk best veel prijzen op mijn vakgebied gehad, uh, over de hele wereld. Uh, en, en dit was eigenlijk voor mijn ondernemerschap. Dus ik moest er heel erg over aan wennen. Want ja, ik, ben, ik ben eigenlijk niet gewend om ook over je ondernemerschap te praten. Maar Ik was er achteraf, of uh, nou, in, uh, een week of zo, eigenlijk ontzettend trots op, omdat toch. Uh, nou, het opzetten van een stabiele organisatie, internationaal werken. Ik heb 90 man in dienst. Uh, ook nu met de crisis ben ik nog steeds stabiel met het hele team. Uh, hoe je een visie hebt op je organisatie en je onderneming... Uh, ja, dat hoort er wel bij. En maar waar was je twijfelachtig over? Nou, weet je, omdat je eigenlijk als architect... weet je, moet je eigenlijk alleen maar over, over je artistieke dingen praten... of over wat je creëert, maar niet over je... Nou ja, of je, dat je het ook goed kan organiseren. Dat het je lukt om de beste mensen van de hele wereld aan je bureau te binden. Want dat is eigenlijk een beetje... Nou, daar heb je het eigenlijk normaal niet over. Hmm. En daar sta je ook niet zo bij stil. Ja, blijkbaar wel. Oh ja. Want anders... dat, ja, ook niet. En dat je het ook goed uh, zakelijk uh, hebt georganiseerd. Maar ja, op zich heel simpel. Dat Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Hè? <laughs> heel simpel. Nou ja, sommige architecten zijn er anders in. Uh, dus... Ja, en de, en de organisatie, daar ben ik toch ook eigenlijk nu nog trots op. We hebben natuurlijk in onze branche een enorme crisis al twee, drie jaar lang. En wij zijn stabiel. En waar ligt dat aan? Uh, een geweldig Die... verklappend geheim. Nou toch? ja, en, uh, we zijn eigenlijk doorgegaan met wat we uh, deden. We hebben een heel stabiel team. Uh, een enorme loyaliteit onderling, Munt Symfonie Orkest noem ik het altijd. Waarvan jij dan de dirigent bent? Ja, en, toen die crisis kwam, toen ben ik eigenlijk, zijn eigenlijk heel proactief uh, aan de slag gegaan. Omdat ik heel graag wilde die 90 man bij elkaar te houden. Omdat het voor mij een maat was waarmee ik de hele wereld aan kan. En mijn angst was, uh, afgezien dat je ook letterlijk ook voor 90 gezinnen zorgt. Hè, hun, hun eten. Uh, vind ik ook in het kader van de hele kennis-economie. Als, als dat bureau halveert of bureaus die omvallen. Mm -hmm. Je raakt heel veel kennis kwijt. En ik wilde dat behouden en het is ons gelukt. Waar let je op als je iemand aanneemt? Ja, wij zeggen altijd of hij wel mecano is of niet. Ja, en wat is dat? Ja, dat weet ik niet zo intuïtief. Maar uh, het, het is ook niet. We hebben 90 verschillende mensen. Dus het is om, je moet in ieder geval een teamplayer kunnen zijn. Uh, maar de een moet een goede ontwerper zijn. Maar de ander moet een goede uh, uh, projectleider kunnen zijn. En de ander uh, is meer ondersteunend. En de ander is, moet meer technisch zijn. Dus ja, ook... maar zou je iets kunnen zeggen over het type dat bij Mecano past? Uh. Nou, we zijn wel gewoon een hele grote familie. Dat zeggen vrouwen vaak, hè? Die ja. aan het roer staan. Ja, we zijn, dat zijn we echt, vind ik. Het leuke is ook... zeg maar, Een deel van de staf komt uit 25 verschillende landen. En je moet je ook voorstellen dat... Voor de niet-Nederlandse staf van ons bureau zijn we ook hun familie. Die hebben hun familie in andere landen wonen. Dus die trekken we ook in het weekend met elkaar op. Die gaan excursies doen. Die, uh, die gaan met elkaar uit. Uh, nou, als er iets is, of ze nou, uh, nou. Of ziekte, of zwangerschap, of geboorte. Dan zijn wij. Ja, ik krijg het ook altijd als eerste te horen. Uh, ja, je bent. Ja, je, uh, kijk maar, ik heb echt filosofie, filosofie als mijn mensen. Uh, ja, we zijn ook streng, hoor. Maar als, ze, als, het, als het met hun goed gaat, ze zitten lekker in hun vel... Dan, dan gaat het ook... met het bureau ook goed. Ja, gaat het met het bureau ja. ook goed. Ja, en je zei, ik ben ook streng, hoor. hoor. Dat is inderdaad waar. En heel veel energie heb je. Ja. En dat verwacht je ook van die mensen ja. die voor je werken. Ja, ja dat wel. En gebeurt het dan wel eens dat eentje dat niet rent? Ja, vast. Ja, natuurlijk. Maar we hebben ook een gezonde doorstroming. Um, want anders zeg ik altijd, we worden met z'n allen 65. Dat is niet de bedoeling. Nee, uh, ze moeten wel na een paar jaar weer oproepen. <laughs> ja, maar dat ging, gebeurde natuurlijk nu de afgelopen drie jaar niet. Uh, omdat niemand naar andere bureaus kon. En toen heb ik gezegd, nou laten we accepteren dat we uh, in principe de meeste houden. En dan gaan we eigenlijk zorgen dat we met elkaar uh, veel professioneler en veel meer kennis opdoen dan hou ik juist, wordt nu mijn filosofie aangepast aan de huidige economie. Om juist dat. En we hebben altijd een goed team gehad om dit team vast te houden en uh, uh, nou, hoger op te krijgen. Mm. Terug naar uh, Shenzhen. En we gaan het ook nog over het Park hebben. Want daarvan was de opening gisteren. Maar we hadden het al even over dat gigantische complex van vier, drie musea. En één hele grote boekwinkel in uh, Shenzhen, vlakbij Hongkong. Subtropisch klimaat. Hoe um, ga je te werk? Want je vertelde net al, ik wil daar dan veel zijn. En dat ja. zeggen de mensen om jou heen ook. Dat is ja. wat jij doet, terwijl er dus ook architecten zijn. Die, daar dan, die, die krijgen een opdracht zonder dat ze daar zijn geweest. Zelfs. Ja, dat komt ook voor. Maar wat doe jij? Want we, we, we, ja, dan sta je... Het ja, komt een beetje, kijk, er zijn... Uh heel veel architecten, en daar is niks mis mee hoor, maar die hebben meer een soort uh, vormvocabulaire uh, in hun leven opgebouwd. En dat ontwikkel je steeds verder. Uh, dat, dat heb hebben wij niet specifiek. Je kan ook zien, we hebben echt allerlei verschillende gebouwen gemaakt. Dus ik ben heel erg dat ik daar... Uh, ik vind het ook niet leuk als ik er niet gestaan heb. Ik vind dat ik ook de verantwoordelijkheid heb... als ik iets maak dat het voor de mensen daar lokaal is. Dus ik, ja, ik moet daar staan. Ik moet het voelen. Uh, ik moet een soort inspiratie voelen. Ik moet een opdrachtgever gezien hebben. Uh, en uiteindelijk maak je het natuurlijk samen met je medewerkers. Uh, maar, maar anders, ja, ik ben heel aard. Ja, maar waar let je dan op? Want de, de, de, ik zie daar een Europese vrouw, een Nederlandse vrouw, in, in, in dat China. Je spreekt de taal niet, neem ik aan. Nee, nee. En je moet eindeloos wandelen, of je gaat eindeloos wandelen. Ja, ik loop want, heel de, veel. Dus vaak dat... je uh, geliefde echtgenoot, Hans Andersson. Ja. En in die zegt: Ik word er soms knettergek van. Want op de meest onmogelijke tijdstip moet ik weer met haar gaan wandelen. Ja. Nou ja, ik moet het voelen, ik moet het snappen. Ik moet het, uh... ja, maar wat moet je snappen? Ja, nou ja, het klimaat, maar ik observeer ook heel erg de mensen. Hoe gebruiken ze het? Uh, hoe gebruiken ze uh, openbare ruimte? Je moet je voorstellen, dit zijn landen die vaak uh, iedereen in, in toch relatief hele kleine appartementen gestapeld op elkaar wonen. Dus het, hè, en ik, ik word natuurlijk toch gevraagd met name voor de publieke gebouwen, culturele gebouwen. Uh, dat is voor hun, dus ik wil hun snappen hoe ze dat zouden ge gaan gebruiken. Dus dat doe ik toch heel erg uh, te observeren. Hoe gedraagt een Chinees zich in een boekwinkel? Ook. Uh, uh, is dat anders dan. Nee, ik denk dat dat eigenlijk... Het leuke is wel, je hebt... Want uh, de mooiste boekwinkels ken ik eigenlijk uit Taiwan. In Taiwan ligt natuurlijk toch heel dicht bij Hongkong en Shenzhen. Mm -hmm. Daar heb je fantastische boekwinkels. Ja? Echt. Uh... Ja, dat zijn... Uh, en het is eigenlijk een enorme mixture. Dus er liggen boeken, maar er liggen ook kookboeken. Je kan er koken en je kan er ook... Je het kan er koken? Ook de, de museum, uh, zoals je dat ook uit het MoMA van New York kent... kan je er ook design kopen. Je, er zit ook een theatertje in. Dus dat is eigenlijk een heel cultureel complex. En wat je... Uh, ik denk dat het in de boekwinkels die ik in Taiwan ken... dat dus zijn ja dan twee hele grote... Um, dat is misschien nog wel, dat weet ik eigenlijk niet eens. Dat het, ik weet niet eens of het nou van één eigenaar is of niet. Ik weet wel dat de andere boekwinkel in Shenzhen, die ook groot is. Dat het eigenlijk een soort complex is waar allemaal uh, kleine uh, ondernemertjes in zitten. Hm. Dus het is meer als een soort bijenkorfconcept, zeg maar. Ja, ja, ja, waar ze allemaal samenkomen in dat ene ja. gebouw. En uh, dat is dus die gigantische boekwinkel. En dan heb je hier nog een, een, een gewoon museum. Ja, dat is... En, uh, en een jeugdcentrum. En wat dit, was dit? Het toen? Science Museum voor oh, ja. de Techniek. En um, kun je één ding vertellen wat jij daar ontdekte terwijl je daar rondliep? Wat uiteindelijk cruciaal was voor jouw beslissing om het zo te ontwerpen. Zoals uh -huh. je het ontworpen hebt. Nou ja, eigenlijk is het toch het belangrijkste. Want op zich hebben we het zo gemaakt... dat je het van binnen kan je op bepaalde manieren indelen. Dat hoefden wij trouwens nog niet te ontwerpen. En dat gaan we zeg maar de komende maanden doen. En uh, het belangrijkste is voor mij... was uh, de entrees en openbare ruimte buiten... zodanig te ontwerpen... Uh, dat die informeel door elk publiek gebruikt kan worden. Of je nou wel of niet dat museum ingaat. Uh, ik stel me ook voor... Uh, in die landen, Ja, ik vind het ontzettend leuke landen trouwens. Ik ga heel graag naar Azië toe. Er He? uh, wordt heel veel gewoon ook op straat gekookt en zo. En het is ook heel lekker. Ik vind het ook een soort gezelligheid. Uh, ik ga graag naar Azië toe. Uh, en dat zie ik wel echt hieronder. Ja, dames en heren, je kan misschien een beetje frisje in de schaal. Maar je kan dus voorstellen dat hieronder allemaal dan heel informeel... naar die terrasjes zijn. Of dat dat, dat koken. Of, of dat dan een deel van die tentoonstelling misschien naar buiten gaat. Het is... Uh, dat is een beetje mijn... Uh... Dat zie je dan allemaal voor je. Ja. Dus ze waren echt letterlijk bezig van hoe creëren we met ons gebouw uh, shadow and shelter. Je, je hebt ook wel eens gezegd, je had het net over jezelf als de dirigent van het Symfonieorkest. Uh, maar je hebt jezelf ook wel eens omschreven als regisseur scenario schrijver. Ja. Dat ieder gebouw een verhaal is. Ja. Wat, wat is het verhaal van... Dit gebouw. Of heb je dat eigenlijk net verteld? Nou, misschien is het nog leuker om anders. Want dit zijn voor mij letterlijk de artsjes, ja. die zowel wel reageren. Die bogen. Die, die bogen en die elkaar ook dan net niet wel of niet raken, een soort spanning. Um, misschien is het nog leuker om ook over het gebouw, het andere wat ik mee heb genomen voor jullie, is dat gebouw in, uh, in Taiwan. In Kaohsiung, als ik het mag voor maar doen. Want daar ja, zit, ja. Hier zitten die artsjes. Ja, en dat ja. ook letterlijk op beide kanten reageren. En dit is in, uh, in Kaohsiung, dat is zeg maar de tweede stad van Taiwan. Dat is uh, in het zuiden van Taiwan. Taiwan is ongeveer net zo groot als Nederland. heeft ongeveer 26 miljoen inwoners. Het is iets dichter bevolkt. En in het zuiden heb je dan Kaohsiung. Dat is de, nou, het Rotterdam van, uh, van uh, Taiwan. Dat is een havenstad. Het was ooit de vijfde havenstad van de wereld. En daar is het tropisch. En wat we daar hebben gedaan, dat komt op een voormalig kazerneterrein komt een uh, dat wordt helemaal een park het Central Park met een, een, een enorm performing arts center erin en dat is een operazaal van 2000 stoelen en een concertzaal van 2500 stoelen een theater meer avantgarde theater van 1200 stoelen en nog een recital hall dat is meer voor kamermuziek en een theater. en wat we hebben allemaal gedaan allemaal in één. In de, en daar hebben we eigenlijk één dak overheen getrokken want wat zagen we toen we daar waren uh, het was een voormalig kazerneterrein. Dus een soort gated community. En er stonden allemaal barakken. En, tussen al die, en die barakken stelden, stelden natuurlijk niet veel voor. Maar tussen die barakken stonden allemaal bomen. Tropische bomen. Onder andere de banjanboom. En wat zag ik? Dat eigenlijk overal uh, in dat land of in Kaohsiung... Dan, mensen eigenlijk onder die banjanbomen gingen uh, zitten. En muziek maken. Dus ik zei eigenlijk, ja we hebben eigenlijk al. Dit is mijn theater. <laughs> dit is het al. Het is dus oh. weer over die beschutting tussen... Uh, uh, uh, Schaduw en. en Shadow en Shelter. Ja. Het kan waanzinnig regenen hier en het kan waanzinnig heet zijn. Dus we hebben eigenlijk dat hele gebouw. Maar zoals je hier doorheen kan kijken, zo open zal het ook zijn. Dus het is echt een tropisch gebouw. Er zit geen glas wow. omheen. Ja. Uh, waarin de mensen. zeg maar Als je de gebouwen ingaat, dan is het Airconditioned, moet je een kaartje betalen. Daartussen, dus eigenlijk een enorm uh, eigenlijk een voortzetting van het park, van de Banyanbomen... Waarin mensen. Uh, nou ja, uh, Misschien gaan mediteren. De ander gaat muziek maken. De ander gaat street dancing doen. En dan krijg je ook onder dat gebouw een soort akoestisch, akoestisch landschap. Uh, je ogen beginnen ook helemaal te glimmen. Want ja. wat gebeurt er op het moment? Jij loopt daar, je ziet die bomen en dan krijg je de geest. van Ja. ja. Maar goed, en ik zeg altijd, het is altijd in samenspel met je medewerkers. Want mm -hmm. al deze dingen doe je niet in je eentje. Dat denken misschien heel veel mensen dat een architect een soort gouden streep trekt. En dat gaat vervolgens alle medewerkers als slaafjes dat uitwerken. Dat is niet maar zo. Maar hoe gaat dat dan? Want dat vraag ik me inderdaad wel eens af. Jij praat daar dan over met ja. mensen op het kantoor. En ja. die gaan dan tekenen? Of? Ja, of die zijn al aan het tekenen. Want je moet ook vaak een soort gevoel hebben, hoe groot is het nou? Als je daarheen gaat... Uh, uh, ja, weet je, je moet ook een soort... Ik moet dat voelen hoe... hoe hoeveel klei heb ik om daarmee te spelen. Dus je, je maakt dit echt samen met je mensen. Bijvoorbeeld het, het gebouw wat ik, in, in, in, wat ik net over Shenzhen had... dat hadden we eigenlijk eerst heel georiënteerd op het park... totdat de opdrachtschrever zei... ja, maar we willen ook dat het gebouw georiënteerd is op de wijk. En ik denk, ja, ze hebben gelijk. Dus toen zijn we met de artsjes gekomen. Um, wat ik ook echt ontzettend leuk vind weer aan het gebouw van Kaohsiung is dat we wonnen die competitie, enzovoort. Nou, en nu moet je het gaan maken. Uh, dat is natuurlijk best ingewikkeld. En toen zijn we, hebben we zijn in kennis uh, gemaakt met de mensen van de shipbuilding industrie Want het is een havenstad. Mm -hmm. Daar wordt heel veel staal gemaakt. Maar ook de, ja, hoe heet zoiets, een shipbuilding-industry? De, nee, de scheepsbouwindustrie. De, sche, de scheepswerven. En uiteindelijk gaan we de hele huid, de gevel van dit gebouw... helemaal maken met de... De shipbuilding industrie met de scheepswerven. Dus voor mij is het zo leuk. Dus het is zo aards, hè, letterlijk ter plekke, dat het gebaseerd is op de Banyan boom. Bom. Maar gemaakt wordt door de shipbuilding industrie van uh, kausje. En dat is als je het zegt over je bent regisseur, je bent een verhaal aan het maken. Uh, uh, ja, dat vind ik dan mooi. En dat, dat vinden ook de mensen lokaal heel mooi. Dat. dat uh, uh, he, zo ook het gebouw wat wij in Birmingham maken. Die, het is haast alsof ik naar hun moest komen, naar Birmingham of naar Shenzhen of, of Taiwan. Om eigenlijk een beter inzicht te krijgen in hun eigen cultuur. En dat vind ik dan, I'm happy, ja. Uh, we gaan heel even naar Parijs, want er wordt uh, getennist. Roland Carros, Marcella Mesker, nog de vierde ronde... Ja, de laatste vierde rondes zijn nog druk bezig op het centenkort en op Cours Suzanne Lenglen. En ik kijk momenteel naar Maria Sharapova, de nummer 8 van de wereld. De Russin, die al drie Grand Slam titels in haar carrière won. En ja, toch wel een van de favorieten is nadat de nummers 1, 2 en 3 van de lijst zijn uitgeschakeld. Wozniacki, Kleister, Swonareva. Maar ze heeft het niet makkelijk in de eerste set. Ze staat 6-5 achter tegen de Poolse Agnieszka Radwanska. Dus uh, Sharapova moet er vechtlust uh, weer uit de kast halen om uh, hier nog het beste van te maken. Ik denk wel dat dat gaat lukken, want ze heeft zoveel power in huis. En die kleine Poolse die, uh, speelt toch met wat minder kracht in haar spel. Op die andere baan is nog een mannenpartij bezig. Ook interessant, de Brit Andy Murray, nummer 4 van de wereld, heeft de eerste set verloren. Van de Serviër Victor Troitsky, met 6-4. Murray niet helemaal fit. Hij heeft een enkel blessure. Dat heeft hij opgelopen in de vorige ronde. Is opgelapt, maar kan niet 100% spelen. Maar gaat er wel voor. Want in deze partij kan hij de kwartfinale halen. En daarin staat de ongeplaatste Argentijn Chela. En dat is natuurlijk een hele goede kans om de halve finale te halen. Voor beide mannen. Dus ik begrijp wel dat Murray het uiterste probeert. Om toch met die enkel deze wedstrijd er nog uit te slepen. Dus Sharapova redelijk op. Voor winst tegen Radwanska. Murray heeft het moeilijk tegen Troitsky. NTR brengt cultuur. Elke dag. U luistert naar Kunststof. Vandaag is architect Francine Hoebe te gast. In 2008 nog Zakenvrouw van het Jaar. En we spreken over de nieuwste opdracht die ze binnensleepte met haar bureau Meccano. Een gigantisch project in Shenzhen. Een stad een beetje vergelijkbaar met Almere in de buurt van Hongkong. Uh, dan, ik zeg, of vergelijkbaar Amsterdam, Almere. Maar ik, ik, ik ben even de kwijt, ik geloof dat al 20 miljoen mensen wonen. No. Dus het is wel, maar het is wel een meer landschappelijke, landschappelijke stad. Terwijl Hongkong natuurlijk een hele verticale stad is uh, op de heuvels. Hoe zit het nu? Want uh, het, het lijkt erop, voor een leek... alsof er toch steeds meer Nederlandse architecten... Uh, vooral in Azië, uh, waanzinnige opdrachten uh, naar binnen slepen. Ja. Um, nou Rem Koolhaas met Oma is daar natuurlijk een uh, goed voorbeeld van. En nu jij weer, maar ook uh, Neutelings doet het heel goed. Positioneer jij jezelf eens tussen, uh, tussen deze andere grote bureaus... die het internationaal zo goed doen? Uh, tussen de Nederlandse bureaus? Nou, sowieso draaien we gewoon als Meccano mee in de wereldtop. Uh, het is niet alleen tussen de Nederlandse bureaus, maar ook met uh, nou de, de rest van de wereld. Ja, maar als je dan kijkt naar die Nederlandse bureaus, hoe, hoe verhoud jij je tot Koha's en Neutelings? Hoe verhoud ik me daartoe? Nou, uh, dit zijn de lastige <laughs> vragen, Fransien. Nou ja, iedereen is anders. Dus uh, Willem-Jan. Uh, uh, is Willem-Jan zo actief in Azië? Ik weet niet wat. Weet je, het is ook een beetje verschillend. Ik weet bijvoorbeeld dat ik heel erg van reizen houd en dat Willem-Jan. Uh, dat in ieder geval weet ik, gewoon uh, minder vindt. Die vindt het heerlijk om thuis met een boek uh, te zitten. Dus die, uh, en dan komen de ideeën ook? Dan komen bij hem de ideeën ook. Uh, en, en Koolhaas, en is dat Koolhaas, een beetje een reiziger? Die, uh, ik denk dat hij ook een, wel een reiziger is. Ik denk ook Hij is, ook, uh, hij, hij is volgens mij ook geboren in Indonesië, dacht ik. Of hij wel een link uh -huh. met die landen. Dus ik denk dat hij er ook van houdt. En hij heeft natuurlijk ook daar een, uh, een, een dependance van OMA zit in uh, China. En uh, iets wat wij trouwens nu waarschijnlijk ook gaan doen. Oh ja. Uh, nou ja, Taiwan is helemaal in uitvoering en dit komt eraan. Dus ik denk dat we een. Independence een... Een gaan openen, ja, denk ik. Moest even kijken. Dat kan je nog niet met zekerheid zeggen. Nou ja, het is handig. Je moet aanwezig zijn. Wil je goed iets uh, begeleiden? Uh, dus moeten we eens even kijken. Maar we gaan het niet giga groot opzetten, hoor. Maar, uh, Een klein dependantje. Uh, ja. <laughs> ik blijf het toch heel erg uit Delft aansturen. Maar zo is eigenlijk iedereen... Kijk, Ik heb mijn hele leven lang van reizen gehouden. Dus ik vind het ook heel avontuurlijk. Uh, Wat om... neem je eigenlijk mee als je op reis gaat? Naar nou, Shenzhen. Wat oh ja. gaat er dan mee in die koffer? Wat? Oh ja, ik, ik ben een echt, ik heb een, heb een soort sport van om op de meest compacte wijze uh, te, te reizen. Dus ik neem altijd alleen maar handbagage mee, dus ik kijk heel goed op mijn iPhone wat welke temperaturen. Uh, Voorspeld is. Ja, ja, dat vind ik een handbagage. Sports... Ja, ik denk wel eens hoe komt het nou? Ik heb vroeger uh, ook uh, gefietst en dan, dan keek je op en dan ging je ook nog kamperen op de fiets uh, of met je rugzak. Dus je nam <lacht> altijd zo min mogelijk, elk grammetje was te veel. Dus ik denk dat het daar nog vandaan komt. En die ketting doe je dan nou gewoon om? Die doe ik om. Uh, die, uh, die staan ook niet van metaal, er uh, is ook geen detectie bij uh, vliegveld. Dus ik probeer er uh, goed uit te zien, maar heel compact. Uh, te houden. Anders moet je dat allemaal meesjouwen. En aan werkgerij? Heb je, heb je iets nodig? Wat... Ik heb gewoon uh, uh, mijn laptop. Een mooie kleine... Sony VAIO, geen Apple. <laughs> en mijn iPhone. <laughs> en nog een telefoon. Nog een, uh, ik heb twee telefoons. En mijn lipstick en mijn paspoort. En mijn creditcard. Kijk, ja. Nee, dan zijn we er. Ja, ja, de de meer werk... heb je niet nodig. Nee. Nee. Nee, nee. Is Koolhuis nou de grote aanjager geweest, eigenlijk? Als het gaat om die internationale opdrachten... Uh, ik denk dat sowieso Koolhaas natuurlijk een speciale positie heeft. Uh, uh, of hij per se de aanjager is. Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Hij is natuurlijk wel een... Uh... Kijk, je hebt eigenlijk OMA en je hebt Meccano. Dus het zijn eigenlijk twee uh, grote bureaus in Nederland... die bijna eigenlijk tegelijkertijd ontstaan zijn. In de jaren tachtig, begin tachtig. Ja, ik denk dat ik alleen 10, 12 jaar jonger ben. <lacht> en... Um... Heel fijn zo'n bijzinnetje. Nou, nee, dat doet er niet toe. Maar daar mensen... Nou, dat doet er heel veel toe. Nee, nee, want nee, maar... wat gaat er nog gebeuren de komende tien jaar? Oh 10? ja, ja dat heb ik niet eens oh, al ja. zien hoe we... Dus, Maar we zijn eigenlijk een beetje tegelijkertijd ontstaan. Want je zegt we dat we in 1984 zijn we juridisch officieel ontstaan. Maar ja. eigenlijk zijn we eigenlijk vanaf 1979... Uh, dat we als studenten die in 1980 prijsvraag wonnen... voor je studentenhuisvesting, uh, jongerenhuisvesting jongere Kruisplein... En je hebt eigenlijk Oma, dat nou echt honderden mensen die daar gewerkt hebben, ook internationaal gezien. En je hebt Mecano waar ik denk nu dat er bij mij 700 man of zo gewerkt hebben in die 30 jaar dat ik nu bezig ben. En dat is eigenlijk ook een enorm netwerk. Maar eigenlijk mengen die niet zich zo, dus het zijn toch eigenlijk twee een beetje scholen in Nederland. En wat is dan het belangrijke verschil, of je bij Mecano vandaan komt of bij Oma? <laughs> Uh, ik, ja, oma moet voor zichzelf spreken. Maar ik heb natuurlijk heel erg... Uh, uh, ik heb ook de, de ten mecano principles uh, vastgelegd. En die gaan... Uh, dus meccano is ook meer een attitude... hoe je tegen het ontwerpen aankijkt. Dat gaat over uh, uh, uh, nou ja, de mens als uitgangspunt. Uh, nou ja, gewoon erg wat we nu alles... Duurzaamheid is er altijd een heel belangrijk onderdeel van geweest. Uh, het narratieve... Uh, nou ja, lees de Ten Mecano Principles. <laughs> maar zijn dit ook niet uh, platitudes? Ik bedoel, natuurlijk is de mens het uitgangspunt, toch? Als je... Nou ja, maar goed, ik denk dat dat, nee, dat, dat is niet zo natuurlijk in mijn, uh, in mijn uh, vakgebied. Mm. Dus daarom zeg ik, iedereen heeft zijn eigen. Uh, en iedereen mag dat ook op zijn manier doen. Daar uh, geef ik ook geen oordeel over. Ik kan alleen vertellen hoe wij ons daarin. Uh, positioneren en daarom zal uh, uh, ik ben bijvoorbeeld een heel intuïtief iemand uh, ja heel veel heel veel architecten zijn dat helemaal niet die zijn strenger omdat ze zo heel erg aan hun vormtechnische uh, historie hechten, bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld. Of een ander uh, heeft heel erg ontwikkeld... Om, om vanuit een soort rationaliteit dingen te ontwerpen. En, uh, of een ander houdt heel erg van high-tech. Of die wil alles van glas maken. Dus, uh, ze, hè, dus er zijn ook ve vele stromingen en opinies daarover. En die moet je ook respecteren. En het is aan de opdrachtgever... Uh, wat je vindt bij jou passen. Ja. Je zijn net 700 mensen, heb ik in al die jaren uh, ja. gezien. Meegewerkt, hebben bij mij gewerkt. En dan hebben we daar die vier directeuren, uh, de andere vier, oh. die, die vertrokken. <laughs> en dat jij daar overbleef. Ja. Wat toch echt niemand had verwacht. Jijzelf volgens mij ook niet. Nou, ik moet je ook voorstellen, wij wonnen uh, in 1980. Ik was toen 25 uh, prijsvraag jongerhuisvest in Kruisplein. Uh, met z'n drieën wonnen we dat trouwens. Uh, toen zijn we dat met nog twee. En we waren alle drie gewoon jaargenoten. Uh, toen zijn we dat uit gaan werken. Dat moesten we realiseren. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus dat zijn we met z'n vijven gaan doen. Ik was nog steeds de oude, oudste. De anderen waren in maanden wat jonger. Die waren misschien 24. <laughs> en weet je, in die naïviteit heb je samengewerkt met elkaar. En op een gegeven moment heb je de pioniersfase. En je groeit meer uit elkaar. Dus langzamerhand gaat iedereen vindt zijn eigen weg. En dat is ook mooi. En dat uh, ben ik toch ook heel trots op... dat al die mensen hebben ook weer hun eigen bureaus hebben uh, uh, gemaakt. Um, ja, en we hebben natuurlijk hele goede tijden met elkaar gehad. Maar dat, ja, dat groeit uit elkaar. Zo, zo ben je ook niet ontstaan. Nee. En ook slechte tijden. Uh, jouw ex-man, uh, ja. de vader van, uh, van de kinderen... Uh, verliet het bureau. En dat was natuurlijk wel een pijnlijke. Want de andere scheidingen zijn goed gegaan. Ja. Uh. Nou ja, het is altijd pijnlijk. Want daarom vergis je niet. Het zijn altijd vriendschappen. Je hebt ook altijd vriendschappen gehad. En zo'n moment dat je toch moet besluiten uit elkaar te gaan... is dat voor iedereen toch pijnlijk. Want het zijn ook vriendschappen. Uh -huh. maar, op een gegeven moment, en maar het is ook verlossing. Want vervolgens kon iedereen gewoon heerlijk zijn eigen bureau starten... waar hij het op zijn manier kon doen. Dus ik denk dat iedereen dat ook enorm als een... Uh, bevrijding heeft ervaren. En ook, daar zijn ook allemaal goede bureaus uit ontstaan. Ja, hoewel uh, jouw ex-man Erik van Egeraad failliet ging... notabene in het jaar waarin jij zakenvrouw van het jaar werd. Ja, ja dat is een grote te tegenstelling. Uh, maar goed, daarin kan je ook zien dat, dat iedereen ook op zijn manier... Dat een bureau moet runnen en ook uh, uh, expressie geven aan zijn... Uh, Verlangens, ja. Ja. Zijn de... ja. En vooral niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Ja, Daar je... ben ik al heel simpel in. <laughs> uh, nou ja, je, je wil ook voor continuïteit gaan? En, die, en, en uh, ik denk heel belangrijk, uh, ik denk dat ik dat ook al gewoon al in mijn DNA had zitten, dat ik dat gewoon ook niet wilde. Maar ik wil ook niet afhankelijk van een bank zijn. Heel simpel. Ik wil mijn eigen beleid kunnen maken. En waarom zit dat in jouw DNA? Wat deden je ouders eigenlijk? Nou, die waren geen architect. Nee, mijn vader werkte gewoon. Uh, ik zei altijd ben met de energiestroom meegaan. Mijn vader werkte, uh, ik ben geboren in Limburg. Mijn vader werkte bij de Staatsmijnen. En vandaar vanuit de Staatsmijnen is de gasunie. Hij was jurist. Is de gasunie opgericht. Dus wij hebben eerst in Den Haag gewoond, daarna in Groningen. Dus vandaar dat ik als kind heel veel verhuisd ben. Wat ik heel erg leuk vond. En mijn moeder was gewoon uh, in die tijd natuurlijk. Dus de wederopbouw. Uh, Huisvrouw, ja. maar omdat wij zo vaak verhuisden, was mijn moeder altijd aan het verbouwen, dus die was altijd met aannemers bezig en die kocht een huis en dan verkocht ze een huis omdat wij altijd moesten verhuizen. En jij zat daar met je neus bovenop, ja? Dus eigenlijk twee van haar kinderen zijn eigenlijk ook uh, uh, die richting ingegaan. En, en ik denk toch dat mijn moeder uh, het voor of ja, ja dat... denk je dat het daar iets? nou ja, dat dat zij heeft natuurlijk niet mogen studeren in die tijd, uh, uh, vijf kinderen en uh... Ik denk toch, de, de, de, ja, de stoerheid van mijn moeder. Dat, daarom zeg ik, op, mensen zeggen altijd, je, je, je leeft zo in een soort mannenwereld. Maar weet je, mijn moeder deed dit ook. Dus voor mij was het niks bijzonders. Ja, want ervaar je het zo, uh, nog altijd, als een mannenwereld... Nee, ik noemde net nog weer expeditie, de eerste vrouwelijke hoogleraar ja. architectuur. Nou, daar schrok ik wel van, want toen ik hoogleraar in Delft werd... Toen, toen vertelden ze me dat ik de eerste was. Ik ben het geloof ik nog steeds, volgens mij is het nog steeds in, in een vakgebied dan. Hè? Oh, ja? dus je, je hebt wel vrouwelijke hoogleraar bijvoorbeeld in rechten, maar dan op bouwkunde. Hè? Dus maar gewoon met je eigen vakgebied. Ik geloof dat, ik geloof dat het nog steeds is. Uh, nou, dat kon ik niet geloven. Ik was, het echt, uh, maar, ik was me ook niet van bewust hoor, maar... Uh, Jij ja, zit in een mannenwereld... Dus ik vind ook soms als ik dit soort dingen vind, dan zeg ik wel altijd: bureau, hè? stoer, cool. <laughs> het is natuurlijk toch stoer dat je dat als vrouw voor elkaar krijgt. Ja, zo voelt het toch wel. Ja, maar ja. En dan ondertussen ook nog drie kinderen. Uh, nu uh, begin twintig en, ja. en een tweeling van 19. Drie ja. kinderen. Hoe, maar hoe, hoe doe je dat? Ik bedoel, en dat hele veel, heel veel reizen. En dat wordt dan nooit aan een man gevraagd. Maar ik vraag het toch maar aan jou. Nou ja, uh, hoe doe ik dat? Ik kan veel dingen tegelijkertijd doen. Eh... Uh, um... Het grappige is, nou, en, en wat ik ben heel erg geweest van het uh, concept van de extended family. Dus dat, uh, ja, tot en met de buren en mijn broer met zijn vrouw en, en de neef. En, uh, en gelukkig had ik, kreeg ik al heel gauw weer een man die uh, gewoon in Nederland bleef en ook voor de kinderen zorgde. Dus dat uh, heeft veel geholpen. Uh, trouwens, dat ik zo internationaal ben geworden, is dus toch pas van, sinds 2000, zeg maar. Sinds ze jou eigenlijk niet meer in hun buurt willen hebben? Nou ja, ze hebben me wel nodig hoor. Maar. Uh, maar ik moest ook wel lachen, want vraag, ik was, moest laatst een lezing geven in, uh, in Thailand. En toen vroegen ze me ook weer die vraag hoe je als vrouwelijke architect... Ja, ja. En toen zei ik van ja, nou, het meest ingewikkelde vind ik... Nou ja, hoe je het met de kinderen regelt of je hele huishouden. En die keken me echt aan van of ik gestoord was. Want in dit soort landen, maar eigenlijk ook in Azië... dan heb je gewoon, als je een bepaalde positie hebt... dan rijdt er iemand je chauffeur, die kookt voor je... die, je brengt, die zorgt voor je kinderen of doet de familie. En het was voor mij zo'n soort eye-opener van... Oh ja, uh, en, dat, en wij hebben natuurlijk in Nederland een hele erge cultuur. Dat, die druk heb ik wel altijd op me gevoeld, dat je als moeder of als vrouw... dat eigenlijk in Nederland allemaal vindt men dat je dat zelf hoort te doen. Maar uh, ik zou uh, mijn kinderen als ze gaan werken nog zeggen... neem een kok, nee, neem ze zorg veel meer dat Neem een nanny, neem een kok. Uh, ja, ja dus dat, uh, en dat is ook leuk, dat is fijn, dat is ook meer werkgelegenheid... Uh. Want jij voelde toch heel erg die verantwoordelijkheid ja. en de druk om dat er het... gewoon nog wel bij te doen. Ja, en heb ik deels gedaan en deels heb ik het ook met, uh, nou niet met Nannies, maar goed, met Nannies en Cox enzovoort gedaan. Maar dat, dat werd natuurlijk toch op me, voelde ik toch een soort druk dat men eigenlijk vond dat, dat, uh, dat je dan geen goede moeder bent. En heeft dat invloed gehad op je werk? Zijn er momenten geweest dat je het bijltje erbij neer wilde gooien? Of dat, het, uh, dat je je afvroeg: uh... is dit het allemaal waard? Uh, na de scheiding dacht ik van god, moet ik misschien gewoon voor de kinderen gaan zorgen. Maar toen dacht ik, nou, ik heb ook ja, zo'n drive, zo'n passie. Ik ben gek op mijn kinderen, hoor. Dus uh, uh, ja, Ik doe het met ontzettend veel plezier. En ik, ik vind ook, ja, op de een of andere manier kan ik dit dus. Dus ik vind ook dat ik dat... Dus ik, ik, ja, ik werk natuurlijk toch aan een betere wereld, vind ik zelf. Dus, ik, en dat kan ik blijkbaar. En ik vind ook aan mezelf verplicht ben om dat te doen. Mm -hmm. En ik doe het met ontzettend veel plezier. Ja, dat zie ik. En dat ja. hoor ik. Ja. En als je zegt, ik werk aan een betere wereld. Hoe... hoe geeft, geeft dat dus... Misschien moeten we dan naar het Bijlmer. Heb je dan het gevoel... Dus er wordt een park geopend in de Bijlmer. Ja. Ja. De Bijlmer. Vol vooroordelen zijn we. En dan moet daar... Uiteindelijk een romantisch park komen had jij oh, bedacht. Ja, dat had ik dan bedacht. Ja. Want de vraagstelling was niet een romantisch nee, helemaal park. Niet. Maar, dat is toch uh, eigenlijk ook wel het laatste wat je verwacht in de Bijlmer. Uh, ja, nee. Nou ja, dus dat was, ik denk nu, negen jaar geleden een competitie. En het programma van eisen was dat er Ik dacht iets van 600 woningen... met nog wat voorzieningen moesten komen. Een sportpark en een natuurpark... En wat, wat wij wat eigenlijk hebben gedaan is, en dus de andere uh, inzendingen waren ook zeg maar, zo drie zones. Van nou hier ligt de sport en dan krijg je een deel woningbouw en dan krijg je die natuur. En die natuur moest sowieso in het zuidelijke deel, want dat was de meest logische plek. Maar wat ik deed, ik zei ja, wat ik nou het mooiste park vind, is voor mij toch Central Park New York. Waarin we zeg maar al die woningen juist langs die randen maken. Uh, in die parken zit ook altijd sport in. Die leg ik gewoon eigenlijk in het midden, waardoor het park er eigenlijk helemaal omheen loopt. Waardoor die woningen ook niet te veel last hebben van dat sportpark. Hè? Want dat heb je vaak veel met verlichting te maken. En ik zeg tegenwoordig ook, misschien is het ook omdat ik uit Limburg kom. Ik hou gewoon van de, uh, van de zachte heuvels, van uh, slingerende paadjes. Ik hou heel erg van de enorme diversiteit van bomen. Ook een afwisseling met solitaire bomen. Uh, ik heb altijd heel veel parken ook gezien. Uh, ik, ik heb ook groene vingers. Ik heb een landschap, dat kan ik ook. Ik ben geen landschapsarchitect, maar we hebben acht landschappers op het bureau zitten. Dus ik heb altijd ook op mijn ruimte ontworpen. Dus het Bijlmer Park, ja, ik vind het echt... Ik vind het ook zo ontzettend mooi dat het Bijlmerpark echt anders is... dan het moder modernistische... Uh, Gedoe daaromheen. Nou, van, van de oude Bijlmer. Dus hmm. het is eigenlijk een heel... Ik vind het on-Hollands mooi. Ik ben er heel trots op. En, de, uh, en het is nog niet helemaal af. Het is gisteren geopend. Het is wel weer grappig dat je dat zo zegt. Ik vind het on-Hollands mooi. ja. Ja, misschien is het wel leuk. Ik zeg tegen die bewoners. Nee, ik vind het een hele goede man, nee, ik zei het wel, wel grappig. Ik moest gisteren ook rondleidingen geven aan verschillende mensen. En ik zei, vertelde ik dat ik uit Limburg kwam. En ik zei, dus eigenlijk heb je een beetje een Limburgspark hier in, in, in Amsterdam gekregen. En de mensen zaten allemaal te stralen van het lachen. Je hebt daar trouwens tot je achtste gewoond. Maar ja. is dat dan wel cruciaal? Denk je dat dat voor jou... Nou, ik ging uh, blijkbaar... Nou, ik zeg altijd... Waarom ik ook eigenlijk hele zintuigelijke gebouwen wil maken... maar ook parken en openbare ruimte is omdat... en dat doe ik met name voor kinderen. Mijn filosofie is dat rond je vijfde ontwikkelen mensen hun zintuigen. En dat is trouwens hetzelfde in China als in Taiwan of in uh, Rusland of in uh, Nederland. Ja, dan vervalt opeens alle keuze. Uh, dus en het grappige is... Uh, dus de, daarom doe ik een paar keer op mijn ruimte. Dat wil ik doen met verschillende bomen. Dat je het seizoenen ervaart. Het verschillend luistert. Hè? Bestrating, als je met je fietsje overheen. Dat, dat klinkt anders over de 30 bij 30 stoeptegels. Als nou, een stuk, nou, allerlei soorten be, be pavements die ik dan de verschillende tactiliteiten geef. En het grappige is dat ik laatst met een journalist terugging. Die wou met mij naar Limburg toe. Ik dacht, wat moet ik toch in Limburg doen? En toen ging ik terug naar mijn huis. En toen ging voor mij ineens die wereld open. Dat ik toch gevormd ben... Uh, nu? Want ik ben nu 55. <lacht> dat ik ben gevormd door Limburg. Ja? Ook omdat ik dan... Nou ja, dat, dat, ik, nou ja, dat, dat zacht glooiende landschap. Die solitaire bomen. Um, uh, ik denk ook, ik woonde toen... Toen ik vijf, zes, zeven, acht was, woonde ik in Heerlen. Dat was trouwens toen, ik geloof ik, zelfs de snelst groeiende stad van Nederland. Heel optimistisch. Dus ik zeg ook altijd, in die zin denk ik ook dat ik een wederopbouwkind ben. Dus daarom vind ik het ontzettend leuk om aan de Bijlmer te werken. Of uh, in Rotterdam, of in dit soort steden die toch nieuw zijn... en waarin je nieuwe cultuur, culturele gebouwen maakt. Of... En je woont in Rotterdam, dat blijft toch ook maar trouw? Ja. ja, dat doe ik heel graag. Het is een ontzettende prettige bevolking, een prettige stad. Maar ook Birmingham of Manchester werk ik in. Nou, dat zijn nou, niet meteen de allermooiste steden van Engeland. Maar met die bibliotheek die wij maken. Wij maken echt... Ja, in Birmingham komt een, een krankzinnige bibliotheek. Echt gigantisch groot. Ja, natuurlijk ook fantastisch. En er is een filmpje te zien, zeg ik maar even op jullie website. We moeten mensen naar kijken. Ja. En dan zien ze wat er... Ja, wat, hoe zou je dit omschrijven? Wat? Ja, hoe zou ik het omschrijven? Want op eigenlijk altijd mensen altijd geneigd om heel erg iets van de buitenkant te omschrijven. Maar ik denk dat het daar redelijk. Uh, ja, People's Palace heb ik het genoemd. Dus echt een paleis voor het, voor het volk. Uh, met uh, hele grote glazen gevels met cirkels daaromheen. Wat voor mij symboliseert uh, aan de ene kant het bij elkaar brengen van alle mensen uit Birmingham met al hun geloven, maar aan de andere kant met. Uh, uh, het industriele tijdperk waarin Birmingham, net als Manchester trouwens... een van de belangrijkste steden over de hele wereld was. En ik daarmee dat craftsmanship wilde laten zien. En aan de andere kant is het van binnen is het denk ik een spectaculair gebouw. Hoop ik straks. Ik, ben, ik zeg altijd, ik ben pas tevreden als het af is. Als het er is. staat. dus ik, ik denk dat het heel goed wordt. Uh, hoe je eigenlijk een soort reis door het gebouw kan maken... met een stapeling van rotonda's. Boekrotonda's, maar ook een archiefrotonda en Business and Learning Center rotonda. En zelfs buiten hebben we uh, voor de bibliotheek hebben we een, uh, ook een rotonda gemaakt in de grond als een soort uh, verdiept plein. Waarin uh, ook het uh, music department van de bibliotheek zit, maar ook de kinderbibliotheek. Die dan ook daar buiten kunnen spelen. Maar daar kan je een uh, piano zetten. Je maakte net een gekscherende opmerking... dat je ongeveer tien jaar jonger bent dan, dan Koolhaas. Daarmee wel de mogelijkheid scheppen dat ik jou kan vragen. Want je wordt nu uh, 55, ja, geloof ik. Ik, in, in, ik ben ja. van 55 en ik ben 55. En, en, ja, ja. En, uh, maar goed, dan, uh, over vijf jaar is het zover. Dan wordt uh, uh, Hoeben 60. En dat is, geloof ik, wel echt een leeftijd hè, voor een architect. Dat je dan, kan ik mij zo voorstellen, dan is daar dat ene gebouw dat jij in je hoofd hebt... wat je per se nog ontworpen wil, Willem? Nou ja, ik, ik, het is sowieso een beroep, heb ik altijd gezegd... dat je na je vijftigste gaat... je moet zoveel kennen en, uh, kennen en kunnen... <laughs> <laughs> uh, dat je na je vijftigste ook pas echt gaat uh, goed worden. Uh, dat, dat moment is voor mij nu... Uh, Waar zit hem dat trouwens in? En waarom geldt dat zo heel erg voor architecten? Terwijl als je om je heen kijkt, dan ben je zo ongeveer uitgerangeerd in andere vak, ja, vak, dus vakgebieden. In 50... Je moet zoveel uh, nou, kunnen en kennen. Hoe je dingen materialiseert. Hoe je met opdrachtgever om kan gaan. Uh, dat is een enorme leerschool. Uh, je hebt je, je studeert misschien uh, vier jaar of misschien zes jaar aan een universiteit. Of je doet nog. Postgraduate opleidingen enzovoort. Maar ja, en dan ga je eigenlijk zijn al die architectenbureaus, zoals ook OMA's, Mecano ook bij uh, Willem Jan Neutlings. Dat zijn eigenlijk verdere leerscholen voor iedereen. En dan, uh, en ik heb nooit ergens anders gewerkt, dus ik heb mijn eigen bureaus, mijn <lacht> eigen leerschool. Maar dan, ik heb, voel me nu zo vrij om met alles te kunnen spelen. Uh, vroeger moest ik nog over de stopcontacten uitzoeken of welk materiaal op te geven. Terwijl ik weet, ik heb nu zo'n enorme kennis. Uh, en daar komt ook steeds mijn kennis bij dat je daar uh, zo fijn mee kan componeren. En uh, ja, als je zegt, van, wat is je volgende droom? Ik ben, ik ben eigenlijk heel erg blij als de dingen die we nu doen. Zoals Birmingham, als dat goed komt. Dat Shenzhen goed komt. Dat Taiwan goed komt. Delme uh, Park <laughs> volgend jaar echt goed. Eh... Misschien nog ooit het Nationaal Historisch Museum was schapje. Maar euh, als het er over twintig jaar komt. Euh, nee, ik ben, ik, ben, ik ben heel blij. Hm. Ja, dat is ook wel prettig hè. Dat je dan vijfenvijftig bent en ook, je, je staat ook zo enorm veel uh, zelfvertrouwen uit. En uh, ik vind dat ik iets goeds toevoeg aan deze wereld. Het lijkt me zo prettig om daar dan terecht te zijn gekomen. Ja, dat, nou ja dat, dat vind ik ook. Dus, maar ook het leuke is, omdat zeker ook omdat je veel... We doen trouwens ook altijd nog woningbouw, zeg ik. Uh, maar uh, omdat nou ja, de opdrachten die we doen zijn ook echt publieke opdrachten. Dus het is ook altijd leuk dat je het toch ook voor de mensen lokale het daar doet. He, we hebben nu ook net een campus in van Moskou gewonnen. Uh, dat, ja, dan werk je weer voor de Russen. Uh, maar dat, je bent toch altijd bezig, dan zit ik het me in te leven... hoe die studenten of professoren daar op de Technische Universiteit... daar weer... Uh, hoe ik die kan faciliteren en voor hun kan ontwerpen... dat het een prettige campus wordt... waarin je ook excellent onderzoek kan het doen. Het is een mooi bestaan, Francis Hoemer. Ja. Wat komt er op de tegel te staan? Oh ja, op deze gladde, prachtige, vierkante badkamertegel. Denk er even over na, dan meld ik ondertussen dat na de klok van achter. Magneet Reintjes uh, praat in uh, twee dingen zo dadelijk met oud-kinderrechter Nanneke Kwikschuit... over de jeugdzorg en haar ervaringen met de rechterlijke macht. En dan uh, is Francine Hoebe nu zover om de tegel te beschrijven. Um, nou ja, ik heb hem niet over nagedacht, maar ik dacht, laat ik nou zeggen... Intuition brings you all over the world. Ja, intuïtie brengt je over de hele wereld. Ja. In elk geval Francine Hoebe. Dankjewel. Um, en heel veel succes met al die prachtige gebouwen in de wereld. Dank je wel. Mevrouw, hoebe dit was aflevering 2200 en, en uh, 86. 2286 morgen duiken wij met u pelt in de schatkist van de Caribische muziek. Tot dan radio 1 hey. en stof. NTR brengt cultuur elke dag. Luisterboeken en hoorcolleges gewoon downloaden bij Luisterrijk.luisterrijk.nl. Helme monsters, duivels, engelen, naakten, ridders en listige vrouwen.